Zes uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op Schiphol zijn de eerste Nederlandse toeristen teruggekeerd uit Egypte. Vannacht landen chartervluchten uit de badplaatsen Hoergada en el-Sheikh. In totaal halen de reisorganisaties 3000 mensen terug. Ook Nederlandse bedrijven halen personeel uit Egypte. De repatriëring volgt op het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse regering neemt steeds meer afstand van de Egyptische president Mubarak. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke overgang naar democratie. Hij vroeg het regime om geen geweld te gebruiken... en de democratische rechten van het Egyptische volk te eerbiedigen. In het centrum van Cairo zijn ook vannacht demonstranten op de been geweest... vooral op het Tahrirplein. Het leger is aanwezig, maar grijpt niet in. Voor vandaag is er in Egypte opgeroepen tot een algemene staking. De Landelijke Vereniging van Chirurgen heeft strengere normen opgesteld voor kankeroperaties. Zo moeten bij een borstkankeroperatie altijd een gespecialiseerde verpleegkundige en een plastisch chirurg aanwezig zijn. Ook moeten ziekenhuizen die patiënten met borst- of darmkanker opereren deze operatie minstens 50 keer per jaar uitvoeren. Voor minder vaak voorkomende kankeroperaties geldt een minimumaantal van 20.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 Koningin Beatrix viert vandaag haar 73ste verjaardag... en daarmee evennaartse de leeftijd van koning Willem III... die in 1890 op 73-jarige leeftijd als regerend vorst stierf. Hij is het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. De koningin viert haar verjaardag zoals altijd op 30 april... de geboortedag van haar moeder... en dit jaar gaat ze met haar familie naar Limburg. Het weer, eerst grijs en nevelig, vanmiddag breekt de zon af en toe door... en stijgt de temperatuur tot iets boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, maandag 31 januari. De verjaardag, u hoort het, van koningin Beatrix. Hare majesteit wordt 73. Is daarmee bijna het oudste regerend staatshoofd van Nederland. Mark Robin Visser gaat vanochtend op zoek naar de ambities van koningin Beatrix. En het gaat vanochtend vooral over Egypte uiteraard. En de demonstraties tegen het zittend bewind. Correspondent Sander van Hoorn doet verslag vanuit Cairo. Ron Linker vertelt zo over de Amerikaanse opstelling tegenover de Egyptische vrienden. Onze Midden-Oosten-redacteur Mustafa Oekbi... houdt de ontwikkelingen in de hele regio in de gaten... En we we hebben het over de repatriëring van de toeristen in Egypte. We spreken met reisorganisaties en onze verslaggever staat op Schiphol... om teruggekeerde toeristen op te vangen. In Brussel praten vandaag de Europese ministers... van Buitenlandse Zaken over Egypte. Wij praten daarom vanochtend ook met onze eigen minister Kan Die ook nog reageren op de executie van de Iraans-Nederlandse vrouw... Zara Baghami, in Iran. Ze werd volkomen onverwacht ter dood gebracht. Daarop heeft Rozentaal de ambtelijke contacten met Iran bevroren. Het laatste nieuws over die zaak hoort u van onze correspondent... Thomas Erdbrink en we praten er ook nog even door over met D66-leider Alexander Pechtels. Die heeft wel wat vragen aan Rozentaal. Dan wordt Bali overspoeld door toeristen. Hebben verhuisbedrijven in Nederland het heel erg moeilijk. En is de Nederlandse inbreng voor het Songfestival bekend? Joepie. Radio 1-journaal <laughs> tot half tien. Dat kunt u ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. En voor vragen en opmerkingen, misschien aan Rosentaal. die kunt u kwijt op Twitter bij NOS Radio 1. Egypte gaat vandaag de zevende dag van protesten in. Ook vannacht bleven demonstranten op straat. Er is een avondklok ingesteld, maar daar houdt niemand zich aan. Ook het leger treedt niet op. Volgens deze demonstrant heeft het leger daarmee een kant gekozen. They are uh, siding with the people and we've seen it across in local territories as well, in, in inner city, more and more of um, uh, aside from highways, etc. So, uh, het is een duidelijke melding dat uh, het militair niet doet wat het regime hem vraagt. Door demonstraties en curfews, uh, etc. Hoewel de protesten relatief vreedzaam verlopen, trokken opnieuw plunderaars door de straten van Cairo. Steeds meer buurten organiseren daarom hun eigen beveiliging. Berichten dat de politie vandaag weer aan het werk gaat stellen de meeste bewoners niet gerust. Ik wil niet dezelfde politie die we used to have in dit land hadden: dezelfde corrupt politie, dezelfde die altijd proberen voor een verhaal... en dat verhalen de mensen in plaats van hen te helpen. Dus dat is niet de kind van police die ik back in mijn land. Westerse regeringen lijken steeds meer afstand te nemen... van president Mubarak. Ze de Amerikaanse president Obama een ordelijke overgang. En de Europese regeringsleiders roepen Mubarak op... om de dialoog aan te gaan en meer vrijheden toe te staan. Engelse premier Cameron. We in de Oost hebben een view that.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 Toeristen en reizigers die een tussenlanding maakten, zitten vast op het vliegveld in Cairo. Deze Nederlandse toerist bijvoorbeeld wacht al 24 uur op haar vliegtuig. Ze gaan af en toe wel vluchten, of ze zeggen eigenlijk de hele tijd dat er vluchten gaan, maar die blijken dan toch op het einde weer gecanceld of delayed. En uh, er zijn wel twee of drie vluchten, denk ik, vandaag gegaan. Maar uh, er gaat gewoon heel weinig van het hier en je kan er niet echt van op aan wat ze eigenlijk zeggen. Steeds meer landen zetten extra vliegtuigen in om mensen uit Egypte te halen. Kalim zet grotere vliegtuigen in om meer mensen uit het land te krijgen. De eerste vlucht uit Egypte kwam vannacht aan op Schiphol. En onze verslaggever is op Schiphol. U hoort hem zo. De Australische staat Queensland wordt geteisterd door natuurgeweld. Eerder deze maand kampte de staat met grote overstromingen. Nu zijn het orkanen die de staat bedreigen. De eerste storm, Anthony, bleek zwakker dan verwacht. De rampcoördinator van Noord-Queensland people are heating warnings people um clearing up around their around their yards seen a lot of people supermarkets at the service stations appearing emergency plans for their own homes they're making sure their emergency kits or their cyclone kits have been well stocked checking on their contents there their documents inmiddels maakt de staat zich op voor de grote gezus van Anthony Yazi het Meteorologisch instituut verwacht dat Yasi donderdag aan land komt. Volgens deze meteoroloog moet Queensland zich opmaken voor grote problemen. Because of its size and its strength, it's likely to um persist as a tropical cyclone even after it crosses the uh, onto land and may still be a tropical cyclone over central Queensland into the weekend. Dan naar Spanje. Het laatste symbool van de Franco-dictatuur is weggehaald uit Spanje. Het vrouwenbeeld Victoria is uit de straten van Barcelona verwijderd. Vier jaar geleden is begonnen met het verwijderen van beelden en plakaten die Franco verheerlijkte. Nu, 36 jaar na de dood van de dictator, leidt dat nog steeds tot emotionele reacties. Mi padre lo fascinaron, pues eso tan resintida, un pobre hombre, le pegaron, no dejaron ni hablar, le dieron una palita y al het beeld Vittoria staat symbool voor de overwinning van Franco in de burgeroorlog. Het komt nu in een museum te staan. Er is nog maar weinig duidelijk over de oorzaak van het treinongeluk in Duitsland zaterdagnacht. Toen botsten een passagiers- en een goederentrein op elkaar in de Duitse deelstaat sachsen anhalt Daarbij kwamen tien mensen om het leven en raakten er 23 zwaar gewond. Vier van hen zijn nog in levensgevaar. Inmiddels is het begonnen met het opruimen van de ravage, de politie. De Zug wordt zerlegd om je nachher nog mal detailliert mosaiksteinartig zusammenzusetzen. en het ganze unfallgeschehen in rust te reconstrueren. Unser ziel is dat deze Bahn jetzt entsprechend zerlegt wordt. en die Eisenbahnstrecke relatief zügig wieder freigegeben wordt. Gisteravond laat kwam de Duitse minister van Transport nog even polshoog te nemen. Namens de Bondsregering betuigde hij zijn medeleven aan de familie van de slachtoffers. Ook had hij lovende woorden voor de hulpverleners. Wichtig is dat bereits onmiddellijk na het ongeluk die ermittelden eingetroffen zijn. Eenmaal de onmiddellijk Onmiddelbaar ook de Bundespolizei. De Driers uit Volendam gaan met Je vecht nou alleen naar het Eurovisie Songfestival in Duitsland. Dat het Volendamse trio een Nederlandse inzending zou zijn, dat stond al wel vast. Gisteren werd besloten welk nummer de drie ten gehore gaan brengen in Düsseldorf. Uiteindelijk werd uit vijf liedjes gekozen. En het werd dus Je vecht nooit alleen. Beloofd, geloven, Zowel de jury als het publiek... Koos voor je vecht nooit alleen van de e's. Zo is dat. De beurzen dan. Vrijdag flinke verliezen op Wall Street... ondanks positieve cijfers over de Amerikaanse economie. Sloot de belangrijke Dow Jones-index 1,4 lager. De Nasdaq-technologiebeurs deed het nog iets minder. Verloor 2,5 zelfs. Ook in Amsterdam sloot de week negatief. De Amsterdamse graadmeter AIX verloor 0,9 met een slotstand van 361,16 punten. In Azië is... Uh, zijn de beurs open, er wordt alweer druk gehandeld. De toonaangevende Nikkei heeft wat last van de onrust in Egypte. Dat vertaalt zich in een verlies van ruim 1 procent. Tot zover het nieuwsoverzicht, kunt u nog eens beluisteren via onze website. Daar vindt u de podcast op nos.nl slash radio1. Kunt u gratis downloaden, u kunt er ook een abonnement opnemen. Ook dat is gratis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 minuten over 6. De Deense zangeres Agnes Obel treedt vanavond in een uitverkochte Paradiso op. En het gaat goed met haar, want in oktober stond ze nog in de kleine zaal... nu in een uitverkochte grote zaal. Haar album Philharmonics was de laatste Radio 1 CD van vorig jaar. Dan wordt u tenminste rustig wakker. Nu is het tijd om op te staan. Eruit. just zo so van Agnes Obel was dat uit Denemarken. Mark Robin Visser is al lang eruit opgestaan... en heeft vanochtend een uh, belangrijke taak. En een net pak aan. Mark Robin, goedemorgen. Wat dacht je? Ja. Goedemorgen. Morgen. Bijzondere dag vandaag. Zeker. Voor sommige mensen. Eigenlijk voor ons allemaal. In ieder geval voor mij. Uh, en ik ga daarom bij, voor de gelegenheid... Ik ben waarschijnlijk de eerste van Nederland zo vroeg op de ochtend een klein virtueel radiovlaggetje boven in de virtuele mast ophangen. Hij zit altijd net iets hoger dan je... Ja, daar touwt je even om het oogje heen. De vlag hangt. Het is uh, vandaag een uh, bijzondere geboortedag van een bijzondere vrouw. Want zij, Beatrix, bij de gratie gods, koningin der Nederlanden... prinses van Oranje, enzovoort, enzovoort, enzovoort... wordt vandaag 73 jaar. En ik had gedacht... Ik ga bij de langs. Maar ik weet, daar houdt ze niet van. Dat doet ze niet op de verjaardag. Ik wil ze graag in mijn sloten kring vieren. We moeten wachten tot 30 april, maar dat doen we nu niet. Want het is toch bijzonder. Ze wordt 73 vandaag en nog even. En ze is het oudste staatshoofd dat wij ooit in Nederland hebben gehad. Dat is toch bijzonder. Want wie is nu ze... de oudste? Nou nee, Het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gekend. Hè? De oudste tot nu toe was Willem III. Okay, die, ja, ja. Overleed, uh, die overleed in, uh, in 1890 op zijn 73ste. Oeps. Maar goed, daar gaan we het niet te veel over hebben. En uh, zij gaat hem dus in haar 73ste levensjaar... naar de kroon steken, om maar even in de terminologie oh, ja. te blijven. Mm -hmm. En ik vraag me af of ze toch stiekem vandaag... ook een klein oranje trompoesje gaat eten. <lacht> Eet smakelijk, majesteit. Een blijde herinnering aan die mooie dag op 31 januari 1938. Juist uw volk van Nederland, jubelt op dit vreugde dag. Ziert uw huizen, ziert uw daken met de rood-wit-blauwe vlag. Hoort het bulderende kanon. Eén en vijfde. Een twintig... De burgerij van Amsterdam. De burgerij van Haarlem. De burgerij van Haarlem. Met innige blijdschap maken wij bekend dat heden, den 31 januari 1938, door Gods goedheid is geboren een prinses van Oranje-Wassel, prinses van mitte Hierdoor is in vervulling gegaan de harde van het Nederlandse volk. Deze heeft koninklijk gezet. Jazeker, 31 januari 1938 was dat. En uh, ja, wij zijn tenslotte hofleverancier. Dus ik ga vanochtend gewoon aandacht besteden aan de verjaardag van koningin Beatrix. Hmm. Maar en als je niet naar het paleis gaat, waar ga je dan wel heen? Nou, weet je, er zijn natuurlijk heel veel oranje verenigingen in dit land. Dat komt allemaal later, ga ik allemaal later aandacht aan besteden. Maar die oranje verenigingen hebben zich ook weer verenigd... in een bond van oranje verenigingen. Ik dacht, nou, dan zitten we toch wel heel dicht bij de top. <laughs> en ik snap ook wel waarom ze die bond genoemd hebben en geen vereniging... want anders was het een oranje vereniging-vereniging. En dat wordt natuurlijk wel erg verwarrend. Dus ik ga gewoon naar de bond... Goed, we volgen jou op jouw uh, zoektocht vanochtend... langs Oranje verenigingen onder meer Marco B. Visser. 18 minuten over 6 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De verhuisbedrijven in Nederland hebben het moeilijk. Doordat de huizenmarkt praktisch op slot zit... is het aantal verhuizingen flink gedaald. Verslaggever Jeroen Schutijzer begaf zich tussen de dozen... en de rolcontainers het plakband... bij een verhuisverhuizingbedrijf in Badhoefendorp. Hoe lang bent u nu al verhuizen? Ik zit nu ongeveer uh, bijna 25 jaar uh, in het vak. Wat is nou de lol van elke dag, dat schouwen, trap op, trap af? Nou, uh, de uitdaging, uh, het contact met de mensen, de vrijheid die je hebt. Ik kom heel veel mensen tegen, heel veel verschillende soorten huizen. Grote huizen, arme mensen, zo. die gaan van huis naar het bejaardecentrum die kleine gaan wonen. Tom Stuy is uh, algemeen directeur van Mondial Movers. Wat is dat voor club? Mondial Movers is een samenwerkingsverband van verhuisbedrijven. Hoeveel verhuisbedrijven zitten daarbij? We hebben 28 zelfstandige vestigingen in Nederland. Het gaat jaren al niet goed op die huizenmarkt. We blijven zitten waar we zitten. Dat is niet goed voor u. Nee, wat er natuurlijk in oktober 2008 gebeurt is dat ineens iedereen schrok en niemand meer een huis wil kopen. Dat heeft grote invloed op onze verhuisbedrijven. Uh, ja, er worden de helft van het aantal huizen maar verkocht, 50% minder. Kunt u zich wel voorstellen dat ook van de particuliere verhuizingen... dat aantal ook gewoon met 50% afgenomen is. Nou, en dat kost omzet, dat heeft banen gekost in de branche. Zijn er bedrijven over de kop gegaan? Er zijn er wel uh, failliet gegaan, maar heel veel bedrijven bestaan al 100 jaar. En ik heb de indruk dat van de verhuisbedrijven... dat, er, dat ze ook over 100 jaar nog zullen bestaan. Ja, behalve dat er sterke mensen bij werken, zijn die bedrijven ook sterk? Ja, de sterke mensen... Ze valt wel mee hoor, want het is handigheid. Hè? Nou ja, het zijn toch... Kijk, we zijn hier bij een verhuizing in Badhoevedorp. Nou, kasten van kerels is een groot woord, maar... Eh... Ze hebben wel spierballen en ze gebruiken ze op de goede manier. Maar heel veel verhuizers die verkassen ook scholen, ministeries, ziekenhuizen. Is daar het werk ook veel minder geworden? Het is wel wat minder geworden, maar uh, niet zo, ja, toch niet zo erg als bij de particuliere verhuizing. Nou meneer Verzanten, uw bedrijf wordt verhuisd? Klopt. Dat is het altijd een rotzooitje met Absolute. die verhuizingen. Absoluut, ja, en al die mensen die op en neer lopen. Maar het is voor, gaat allemaal goed komen. Ze maken niks stuk? Dat hoop ik niet. Ik heb een heel goed uh, verhuisbedrijf uh, uitgeschroefd. En uh, ze hebben me de garantie gegeven dat zij de beste zijn. Dus ik ga ervan uit dat dat ook klopt. Ja, nou, <laughs> dat moeten we dan maar geloven. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hebben we nu de bodem bereikt van de ellende? Nou, ellende. Dat het aantal erkende verhuizers nog wel terug zal lopen, dat geloof ik wel. Maar dat is meer overlevingskracht dan dat ze echt ja, instorten omdat er geen markt meer zou zijn. En er zijn ook nog steeds, dat mogen we niet vergeten, toch ook jonge mensen die een verhuisbedrijf beginnen. Begrijp ik niet, hè? Als ik aan één ding een hekel heb, dan is het wel aan verhuizen. Moet je niet te vaak doen. Nee, dat komt omdat u bij verhuizen denkt aan het, het, het sjouwen, het gedoe, de rommel. Terwijl onze verhuizers, die denken aan de contacten die ze hebben met de mensen. En ze komen altijd veel te vroeg. Zeven uur morgens. Zeven uur, ja, maar dat is omdat de dag volgemaakt moet worden... En, en dat je dan voor de file ergens wil zijn. Ik ben een paar weken geleden bij de NVM, de club van de makelaars, geweest. Die zien nog niet veel verbetering dit jaar. Nee, bij, bij Mondial Movers verwachten we ook niet dat het nou uh, heel binnenkort ineens echt een storm gaat lopen. De bodem is bereikt. Ja, een stukje stabilisatie denken we wel gewoon. Oh, maar je hebt ja. inderdaad ook verhuizingen, dat de mensen moeten verhuizen. Ja, echt scheiding. Echt scheidingen. En dat is uh, voor ons natuurlijk als buitenstaander is het soms wel leuk natuurlijk. Nou ja, uh, dat ho ho ho, die cd is voor mij. Of de wasmachine, dat, dat zijn dure dingen. En daar wordt dan wel eens uh, ruzie. En dan gaan wij buiten wachten. Totdat de rook is opgetrokken. Totdat het uh, een klein beetje opgeklaard is. <laughs> en Totdat dan komen de... wij, uh, als de ruzie voorbij is... van wie de wasmachine krijgt of niet. En dan Tot... komen wij weer binnen. Gezellig beroep. Maar het levert wel geld op. Een bijdrage was dat van de verslaggever Jeroen Schutijzer. Het is acht minuten voor half zeven. luister luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. India heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Maar de landbouwsector blijft pijnlijk achter. Grootste probleem, de helft van alle groenten en fruit... verrot voor op plaats van bestemming aankomt. De jonge ondernemer Sanjogita Agarwal... probeert de landbouwsector te innoveren... en wordt wel het appelmeisje van India genoemd. Het kantoor van het familiebedrijf. En hier aan de muur hangen twee portretten... van die oude zwart-wit foto's uit 1900. That's your great great Great-grandfather? Great-great-grandfather, yes. En dat over daar is mijn great-grandfather... ...die eigenlijk de pionier van koolstourages in India was. Hij is een uh, pionier in India... ...als het gaat om het uh, opslaan van groenten en fruit... ...in gekoelde ruimtes. En hij begon zo voor de onafhankelijkheid... ...dat was in 1944 met het uh, opslaan van aardappelen. And then my grandfather diversified more... Dus we shifted naar de Azadpormandi en and we een storage hier... ...die heeft 5.000 metric tons of capaciteit. En die andere foto, dat is mijn grootvader... ...die de zaak vervolgens uitbreidde en die zich helemaal ging specialiseren in fruit. En toen zijn we dus verhuisd naar deze markt. Hier op de markt, de grootste groente- en fruitmarkt van India. Je bent 25 jaar en nu sta jij aan het roeren. Wat is er sindsdien veranderd? is going to evolve into a much more organized way of doing things, much like in Europe en and de US. And we went backwards to the farmer and we added in distribution networks. We kopen nu rechtstreeks het fruit bij de boeren op. En vervolgens komt het dus bij de fruithandelaren door heel India terecht. En op die Indiaanse boer die jij dus weer actief hebt gemaakt, omdat je rechtstreeks bij hem inkoopt en niet meer de tussenhandelaren... En dan moet de boer nog maar zien of hij ze geld krijgt. Daar komen we zo op terug. Nu eerst die koelhuizen waar we nu in staan en waar tonnen van die mooie rode appels liggen opgeslagen. En u denkt natuurlijk te luisteren, aan, wat is er nou zo bijzonder aan een koelhuis in India? Yeah, ja, India has been plagued by a 40% wastage of fresh fruits and vegetables. And that's primarily because of a lack of cold chain infrastructure, starting from the farm gate itself. En die appels? Die mooie, glanzende, rode appels, die komen helemaal uit het noorden van India. Dat is wel de fruitschuur van het land. Maar doordat de wegen zo slecht zijn, de vrachtwagens zwaar verouderd... en ze soms dagenlang bij de grenzen moeten wachten van de diverse deelstaten... gaat er maar liefst 40% van alle groenten en fruit in India verloren. We hebben het over miljoenen appels. Waardoor er ook miljoenen euro's aan fruit wordt verspeeld per jaar, dus verloren gaat. En die boeren die via de tussenhandelaren hun appels moeten zien te verkopen... die zijn eigenlijk het slachtoffer, verdienen nauwelijks wat. Want pas als er een appel wordt verkocht, krijgen ze ook hun geld. En dat is een reden waarom bijvoorbeeld heel veel fruitboeren... maar ook groenteboeren hier in India hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. En liever dus ergens anders aan de slag gaan... waardoor die landbouw steeds meer in het verval raakt. Dus als er meer koelwagens waren en meer opslagruimte en de boeren een betere prijs zouden krijgen, dan zou er dus ook minder armoede op het platteland zijn. Tja, wat in onze westerse ogen toch zo'n simpele koelwagen niet kan doen, hè. We gaan uh, verder over de markt. Het is een prachtige markt waar echt enorme stapels met boontjes, kiwis, ik zie zelfs daar al aardbeien liggen. Nu ben jij de vierde generatie van dit familiebedrijf. Je bent pas 25. Je hebt uh, Harvard gedaan. Een van de beste universiteiten. Je bent ook nog eens een mooie meid. Waarom heb je niet gekozen voor een baan met meer klemmers als de IT? Ja, waar iedere jonge Indiër graag in wil werken. You don't at any of these big companies it would take me a while to get to a point where I could see the business action in real. Agriculture still forms the backbone of the Indian economy. Nee. Absoluut niet. Ik heb echt gekozen voor de landbouw. Het is... ja, ik wist ook niet, zegt ze lachend, dat ze ooit het fruitmeisje van India zou worden. Het appelmeisje wordt zo genoemd. Maar ze legt uit dat de landbouw eigenlijk de ruggengraat is van, van India. Maar dat die zo verouderd en zo ouderwets is. En toch, zegt ze, als er meer investeerders zouden komen... bijvoorbeeld meehelpen met de logistiek... het meehelpen van het, het distribueren van fruit en groente op een goede manier... waardoor er veel minder verspild zou worden... Zeg ze dan geloof ik echt dat over tien jaar, net zoals de IT, de landbouw echt, echt enorm kan groeien. Appelmeisje van India dus bezig met innovatie van de landbouwsector in dat land. U hoorde een reportage van Wilma van der Maten: het NLS Radio 1 Journal Sport. Heerenveen-voetballer Bas Dost wil een transfer naar Ajax afdwingen... door een spoedarbitragezaak. Kamp Dost wil nog niet op die zaak vooruitlopen. Maar Heerenveen is verrast door de stap. De Friese willen Dost eigenlijk niet kwijt... maar zijn wel in onderhandeling met Ajax, zegt directeur Robert Veenstra. Ja, maar ja, wat kun je doen? Ik bedoel, als een partij zich meldt en een speler geeft aan... dat hij graag daar naartoe wil...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 Die spoedzaak van Bas Dost dient vanmiddag om half twee. veen speelde gistermiddag tegen FC Groningen. Dat ging niet helemaal goed. De ploeg met Bas Dost verloor met 4-1. FC Twente pakte in blessuretijd drie punten tegen Feyenoord. Een regerend landskampioen won met 2-1 door een doelpunt... uiteindelijk van Brian Ruiz. Aanvaller maakte zijn rentrée nadat hij twee maanden niet had gespeeld... vanwege een knieblessure. Trainer Michel Prudhomme had van zijn medische staf toestemming gekregen... om zijn topspits in te brengen.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 De andere uitslagen uit de Eredivisie van gisteren: Nakpreda Ajax 03 en Excelsior Ado Den Haag 1-5. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van den Putten, Goedemorgen. Goedemorgen, de repatriëring van Nederlandse vakantiegangers uit Egypte is begonnen. Toestellen uit Hugada en Sharm el Sheikh zijn vannacht op Schiphol geland met Nederlandse toeristen erin. Nederlanders die in het land blijven, is gevraagd zich te registreren... bij de ambassade in Cairo. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke overgang naar democratie. De VS steunde Mubarak altijd, maar nemen nu steeds meer afstand. In het centrum van Cairo zijn de hele nacht demonstranten op straat gebleven. Voor vandaag is opgeroepen tot een algemene staking. De Vereniging van Chirurgen heeft normen opgesteld voor de operaties van kankerpatiënten. Die gaan onder meer over het minimum aantal ingrepen dat een ziekenhuis jaarlijks moet verrichten. De chirurgen staan onder druk van de verzekeraars om de normen aan te scherpen. Koningin Beatrix is vandaag jarig, ze is 73 geworden... en ze evenaart daarmee koning Willem III. Als oudste monarch van Nederland, Willem III overleed in 1890... op 73-jarige leeftijd. En bij de KNVB is Zeist dient een spoedarbitragezaak... van Heerenveen voetballer Bas Dost. Hij probeert een vertrek naar Ajax te forceren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 De rest van de ochtend verloopt ook overal bewolkt en grijs. Vanmiddag dan verandert er weinig aan het weerbeeld. Misschien dat in het noordwesten de zon nog even doorbreekt... maar op de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon bewolkt. In het westen wordt het maximaal een graad of twee. In het oosten komt de temperatuur rond het vriespunt uit. Er staat vandaag maar weinig wind. Een zwakke wind uit de meest noordelijke tot noordoostelijke richting. Nou, vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Het gaat daarbij opnieuw licht vriezen. Morgen dinsdag is het ook weer bewolkt. Overdag is het nog droog, maar aan het eind van de middag tegen de avond volgde vanuit het noordwesten regen. Het wordt overdag zo'n 2 tot 4 graden bij een zuidwestelijke wind. De dagen daarna verlopen een stuk zachter, maar wel wisselvallig. AMB verkeersinformatie. Op de meeste plekken verloopt de spits volgens het boekje. Behalve dan op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Daar staat tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord... twee kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook dicht. En ook een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Tussen Oud-Beijeland en de Heinenoordtunnel staat ook twee kilometer file. En hier zijn twee rijstroken dicht.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 Morgen het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uiteraard hoort u komende ochtend, lopende ochtend alles over Egypte. Het laatste nieuws vindt u ook op de website nos.nl. De Nederlandse toeristen die in Egypte vakantie vieren... worden gerepatrieerd. Komen ook vanochtend speciale vluchten op Schiphol aan. Gisteravond landde er ook al een vlucht... maar dat was een reguliere vlucht uit Cairo. Verslaghebber Jeroen de Jager was te wachten de passagiers op. Bij de aankomsthal een vlucht die om kwart over acht is geland. Eigenlijk zou die vanochtend om acht uur zijn geland. Ja, maar ik wist wel dat er vertraging was uh, via de Schiphol nee. Vlucht uit Cairo. We kennen de beelden van afgelopen avond. Het is een chaos op het vliegveld in Cairo. Heel veel buitenlanders die weg willen en geen vlucht kunnen krijgen. Erg druk. En zonder orde, zonder regels, weinig regels. Maar deze mensen dus nu uiteindelijk toch hier veilig geland op schiprol. I was in Cairo. My family is there. I just came from Montreal to visit. Hier mannen en een vrouw uit Canada die hun uh, familie hebben bezocht in Cairo We vertellen hoe gevaarlijk het is op straat. Uh, there is not only the protesters. There is people who wants to kill you with knives, whatever. It's, uh, it's a chaos. There is no police. There is no the government not, is not doing anything. Even zo, army is there, maar ze doen do anything. Het is chaos. Geen politie op straat. Op dit moment lopen mensen rond met messen. Het is chaos in de straten van Kairo. Ze durden nauwelijks buiten te komen. I was so scared to do anything. You cannot go outside of your uh, your uh, your home, your house. It's really bad. All right, we're gonna go out. We're gonna find the bus to um, the. Hier een groep van uh, 29 Amerikanen die. Uh, Vastgezeten hebben op het vliegveld worden even toegesproken door hun reisleider. We slepten op de vloer voor uh, 24 plus hours. We zijn for voor de geschiedenis in de it en het maakt ons all the van Am I right? Yeah. God bless America. Amen. Let's find a. En dan vertelt een van de reizigers. In Surinaamse. Surinaamse. Oké. Okay. Wat deden jullie in Egypte? Of we op vakantie een weekje. U was op vakantie, waar? In Cairo. Dat doen we ook nooit meer. <laughs> Wij zaten in de buitenwijk van Cairo, dus we hebben van de rellen niet veel gemerkt. Pas onderweg naar de airport vanmiddag zijn we langs vier checkpoints gegaan. En de airport is een complete ellende. Er zijn daar...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 Iedereen uh, is heel erg uh, naar en chagrijnig. Zelfs de lokale mensen, want die proberen dus weg te komen zonder dat ze een ticket hebben. En ze staan daar echt te staan. Maar het betekent dat mensen proberen te vluchten dus, het land uit te vluchten. Zo, zoals ik het heb gezien wel. Ze staan daar echt, ze proberen weg te komen. Met uh, uh, heel veel bagage. Ik weet niet waar ze naartoe gaan. Ze stonden wel bij de Kuwait Airways en bij de KLM. En ik denk dat ze naar Saudi-Arabië durven te gaan. Maar voor de rest, het is echt compleet chaos. Het is dat de KLM heeft gewacht op ons, anders hadden we deze vlucht niet gered. Wat heeft u meegemaakt in Cairo op de straat? In Cairo op straat zelf? Helemaal niks. Want uh, vanaf dat de rellen begonnen zijn, zijn, wij in het hotel gebleven. En we zijn niet in Corniche, we naar Corniche gegaan en we zaten in een buitenwijk van Cairo. Mm. Dus we hebben eigenlijk hebben we het alleen op televisie gevolgd. In de buitenwijken merk je echt helemaal niks. En blij dat u weg bent daar? Heel erg. 0 ja? graad heeft volgens mij nog nooit zo goed gevoeld. <laughs> Welkom thuis dan maar weer. Ja, dank u. Okay. wel. Oké, goed. Dank u. We blijven nog even op Schiphol, want onze verslaggever Paul Sanders is er nu ook. En Paul, we hebben even gekeken naar het vluchtschema. Als het goed is, is er weer een vlucht uit Egypte geland. Waar komt die vandaan? Dat klopt, ja. Dat is de AAN 7102 vanuit Hoogada. Is net geland om 6.34 uur. 34. Dus dat is een minuut of twee geleden met inderdaad toeristen, mensen die lekker op vakantie waren, maar helaas vanwege het negatieve reisadvies en de repatriëring toch gedwongen naar huis moeten komen. En ja, die mevrouw zei net al, nul graden heeft nog nooit zo lekker gevoeld. Nou ja, ik weet niet of het ook voor deze mensen geldt, maar ze komen in ieder geval uit een warm oord waar het uh, ja, op het ogenblik natuurlijk heel erg onrustig is. Ja, want de tanks zijn Hoga daar binnen gereden, hè, begrepen wij. Ja dat dat dat dat ik moet eerst zeggen, die informatie heb ik niet, eh uh, heb ik niet gekregen, maar uh, als jij het zegt is het ongetwijfeld zo. <lacht> uh... Daar komt nog bij. De, het is niet de enige vlucht overigens uh, uh, vanuit Egypte die vandaag aankomt, want om 6 uur 40, zeg ik, uh, 6 uur 45, komt de HV 788 uit Sharm el sheikh Dat is een, uh, een, uh, een duikstad, uh, een duikgemeente waar heel veel uh, toeristen naartoe gaan. Ook die komt hier zometeen aan op Schiphol om uh, reizigers weer terug naar huis te brengen. Ja, Paul, dit zijn gerepatrieerde reizigers. Misschien zij die nog maar net in Egypte waren. Misschien zijn ze er ook nog wel niet zo blij mee. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen niet heel erg blij zijn. Uh, er zijn mensen die pas afgelopen vrijdag zijn vertrokken naar hun vakantiebestemming. Ja, oh, nee, die waren er mensen. Nou, die zijn dus een kort weekendje naar Egypte geweest. Dat is, dat is natuurlijk uh, vervelend als je, als je vakantie moet worden afgebroken. Uh, je weet natuurlijk ook niet wat die mensen allemaal hebben meegekregen. van wat er allemaal gaande is in Egypte. We weten dat het zich allemaal vooral afspeelt. in de grote steden. Maar dat, uh, ik hoor het net ook al dat in Nougada de Hougade tanks ook al. Uh, dat die daar ook al zijn aangekomen. Dus het verspreidt zich natuurlijk als een olievlek over Egypte. Uh, ja, het kan ook zo zijn dat de mensen gewoon lekker in hun resort zaten en in één keer naar huis moesten... zonder dat ze echt iets merken van de onlusten. Dus ja, er zullen ja. een heleboel mensen zijn die dat toch ook al gewoon van balen. dat ze ja. eerder terug moeten. Ja, het zal in ieder geval een dubbel gevoel geven. Dus staan er al bezorgde familieleden en vrienden in de aankomsthal? Kan je dat zien? Dat kan ik zien. Er staan er inderdaad uh, aardig wat mensen. Die wachten overigens niet alleen op, uh, op mensen die uit Egypte terugkeren. Hoor, want de, de vluchten uit Hongkong, Kuala Lumpur, Dubai, uh, Taipei... die komen ook allemaal bij gate 3 aan uh, in de aankomsthal 3... Maar er zijn wel mensen, maar we zijn, uh, ik heb er een paar gesproken net... die zijn niet echt heel erg bezorgd. Uh, uh, ja, het, het is natuurlijk anders als je uit Cairo komt vliegen... of uit uh, Alexandria of een andere grote stad in Egypte. Mm -hmm. Maar uh, ja, toch uh, mensen die hier staan te wachten op hun familieleden. Dankjewel Paul, we spreken hier later nog. Ja, voor zeven uur hebben we nog contact met iemand van een Tour Operator die ook in Hurkada aan het werk is... en probeert de Nederlanders zo snel mogelijk terug te krijgen. Naar het Bahirpijn dan meer? Ja. Mohamed Al-Baradij is door de Egyptische oppositie... naar voren geschoven als gezamenlijk kopstuk. Hij sprak gisteravond laat op het Centrale Plein in Cairo. De demonstranten toe die daar al dagen bivakeren. De haat tegen Mubarak verbroedert. Maar Al-Baradij krijgt zeker niet alle handen op elkaar... merkte onze correspondent Sander van Hoorn. We mogen er niet langs van de mannen op de tank. Uh, tanks hebben alle ingangen naar het plein afgesloten. Eigenlijk nog meer dan gisteren. Maar uh, ik zie een aantal mensen er voorbij lopen. En dat doe ik dus ook. Uh, en eentje die zegt er nog, terwijl die voorbij loopt... schiet me maar neer. Ik ben bereid hier te sterven. Een groot rood kruis. En dat staat door het hoofd natuurlijk van de president Hosni Boubarak. Bye staat er in het uh, Engels boven. Ooit heb ik Mubarak gerespecteerd, maar dat zal nooit meer zo zijn, zegt deze man. Ik ben hem helemaal zat, hij moet oprotten. Maar wie moet er dan voor in de plaats komen? Al Baradij, die vandaag naar voren is geschoven... Het maakt me niet uit, zolang het maar niet Mubarak is en zolang er maar eerlijke verkiezingen komen... Een aantal mannen zit rond een vuurtje, een paar praten de Engels. ligt uh, een Persisch tapijtje met wat uh, eten eronder. Ik zie broodjes eronder uitsteken. En even verderop ligt een dekentje waar uh, ik aan de vorm kan zien dat er een mens onder ligt. Want heel veel mensen die, uh, zijn hier al een paar dagen. Hoe lang bent u hier? We are in Tahrir Square... Uh... Sinds gisteren. Dit wordt mijn tweede nacht. Ik ben hier sinds gisteren. Dus dat betekent dat u er ook was toen al Baradei hier op het plein was. Baradei, I didn't see him. I think Dr. Baradei is better, more better than Hosni Mubarak. But we don't care who will. Peace, President. Weet je, zegt iemand anders ook, het maakt ons eigenlijk helemaal niet uit wie de nieuwe president wordt, als het maar niet Mubarak is. En zolang uh, Mubarak er nog zit, zolang zitten we nog hier. Uh, we zijn hier, totdat hij eruit bent. Hoe lang heb je hier? Van days Drie dagen alweer? Drie dagen till now. waar do you sleep? And here. Hier? Hier, ja. Yes. Drie dagen is deze man al hier en hij wil dus boven alles verandering. Nu is dus vandaag Mohammed Baredij hier op het plein geweest en heeft gezegd dat er een, een nieuw Egypte moet komen zonder Mubarak, een vrij Egypte, is al Baredij degene die dat kan brengen allemaal. Niet all of us look at him. He is the nieuwe president. But we, we, we, we want that change. We are Egyptians from, from the ancient. nu. we are not like that. Niet iedereen hier wil dat hij de president wordt, maar het moet veranderen in elk geval. Wij zijn Egyptenaren, we zijn een van de oudste beschavingen en we willen veranderingen. Want ik wil niet bijvoorbeeld dat mijn kinderen opgroeien zoals mijn vader opgroeide. De meeste mensen zitten toch gewoon in de openlucht. Sommige mannen liggen lepeltje lepeltje om elkaar warm te houden. En aan het einde van het rijtje ligt de meneer de Koran te lezen. Je ziet al meer Korans en de Moslimbroeders is de grootste oppositiegroep. Maar er zijn er zoveel en zijn eigenlijk. Twee, zo op het eerste gezicht, verbindende elementen. De ene is dat het tot nu toe vooral gedragen werd door jongeren. Al je hier van alles ziet rondlopen, maar vooral heel veel jongeren. Die spelen een bepalende factor. En de tweede is dus nu Mohammed al Baradei. Die hebben ze naar voren geschoven, collectief als degene die nu het boegbeeld is van de demonstraties. U hoort straks Sander van Hoorn natuurlijk live vanuit Egypte. En u hoorde net de vakantievierders die gedwongen terugkomen naar Nederland. Hoe verloopt de repatriëring in de badplaatsen zelf? Ook dat hoort u in het Radio 1 journaal vanochtend. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de wegen in Nederland. Dennis mooi, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, vertel maar. Uh, nou, over het algemeen gaat het volgens het boekje op een tweetal plekken na. Uh, op de A6 emmendoord Lelystad, daar loopt het vast vanwege een ongeluk. Tussen de Ketelbrug en Lelystad noord staat twee kilometer file. De rechterrijstok is dicht. En op de A29 richting Rotterdam is er ook een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Beijeland en de Heijnenoord-Tunnel staat twee kilometer. Gaat dat wel een tijdje duren? En hier zijn twee rijstroken dicht. Hmm, hoe denk je dat de ochtendspits zich verder ontwikkelt? Nou, los van deze twee plekken verwachten we een normale uh, spits. En normaal op een maandagochtend betekent uh, 250 kilometer aan files. Maar vooral bij, uh, bij Rotterdam, uh, daar uh, ga je nog een hele, de hele spits last van hebben... op die A29. Nou, dan wachten we dat rustig af. We horen je later. Dan... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Robin Visser had ze net pak aan, heeft het virtuele vlaggetje gehezen... en viert vandaag de 73ste verjaardag van koningin Beatrix. Ja, en ik ben ook nog op zoek naar een beker, naar een mok die ik ooit op de lagere school gekregen heb en waarvan ik weet dat er inmiddels een, een hele serie, eh, serie van is. Het was een witte beker met aan de ene kant Juliana en aan de andere kant Beatrix. Dat was toen eh, ten tijde van de inhuldiging in 1980. En ja, ik vraag me stiekem af, ik weet niet of het gepast is op de verjaardag van de koningin, of het niet de tijd wordt voor een nieuwe Beker. Maar dat, deze beladen vraag maar eens even voorleggen... aan de voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Hij is stevensburgemeester van Leiderdorp. Hier is Michiel Sonneville. En gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, um, ik had eigenlijk een oranje stropdas bij u verwacht. Ja, maar um, die doe ik misschien vanavond aan. Maar uh, heb ik raadsvergadering. Maar um, uw vraag... Tijd voor een nieuwe beker. Uh, er zullen ongetwijfeld bekers gemaakt worden als er een inhuldiging is. Maar ik weet niet, uh, ik heb geen enkel vermoeden wanneer uh, er een inhuldiging is. Maar uh, het staat natuurlijk mensen vrij om er vast over na te denken. Ja. Historische dag vandaag? Ja, uh, de koningin is jarig, maar uh, 73. En daarmee de oudste monarch op onze troon. En dat is natuurlijk een bijzonder ja. feit. Nou ja, bijna, hè? Bijna, maar uh, laten we maar zeggen dat het zo is. Hè. We moeten een heel eind terug in onze geschiedenis. Maar het is een prestatie en uh, ik ben erg blij met uh, koningin Beatrix. En wat mij betreft uh, zijn er uh, geen uh, leeftijdsgrenzen. Hoe gaat de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen deze dag beleven? Uh, nou, het is maandag. Het is de eerste dag van de week. Ik ga gewoon straks naar het gemeentehuis. Een aantal uh, dingen doen, vanmiddag nog naar Den Haag toe... En vanavond heb ik raadsvergadering. Het oh, Dus gewoon business as usual. As usual. Maar heel leuk, de Oranje Vereniging in Leiderdorp... sinds jarendag uh, organiseert de Oranje Vereniging hier een lampionoptocht. Elke keer een andere wijk. En die is er vanavond ook. Ja. Toen ik uh, zojuist naar uw huis liep, toen viel mij op dat er bij de buren... een vlag hangt, maar bij u niet. Uh, dat was trouwens geen Nederlandse vlag, er stond een ooievaar op. Uh, dat klopt. Uh, bij onze buren is uh, de kleine Floor geboren... En daar hangt de vlag uit. Maar zoals u weet, de Nederlandse vlag hangt je pas uit na zonsopgang. Hij staat boven klaar. Maar mis ah. misschien dat heel veel mensen daar even aan kunnen denken vandaag. Zeg, heeft u ook een beker? Ik heb in 1959, toen koning Juliana V werd een beker gekregen... ik heb er ook nog een uit 1963, 150 jaar koninkrijk. En op het gemeentehuis heb ik bekers die de Oranjevereniging hier toen uitgereikt heeft ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander Maxima. Dus ik heb er een paar. U, u, u heeft een hele collectie. En u, u, denkt u dat het nog wat doorgaat, die traditie van die bekers? Het is eigenlijk heel, heel slim hè, van het Koninklijk Huis... om op die manier bij het, bij het jonge volk uh, het zaadje te zaaien... met zo'n zo mooie beker. Nou, het bijzondere is dat dat niet door het Koninklijk Huis oh. gebeurt. Dit komt uit de bevolking zelf, uit oranjeverenigingen, comités. Het wordt niet uh, door de overheid georganiseerd. Het is echt uit het volk, door het volk. Wat een ontzettende deceptie. Ik dacht echt dat ik hem van de koningin zelf gekregen had. Maar het is een vroege ochtend, dus je kunt de hele dag nog veel leren vandaag. <lacht> Laten wij straks na zeven nog maar even verder praten... want ik wil nog een heleboel van u weten. Uitstekend. Marco Robin Visser vanochtend bij Oranje Bonden. Tien minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal zoals beloofd. Dan gaan we eens kijken hoe het gaat met het terugkrijgen... terugbrengen van Nederlanders... Uh, Vanuit Egypte naar Nederland. Voor de zevende dag op rij bereidt Egypte zich voornamelijk op protesten tegen president Mubarak. Het is inmiddels zo gevaarlijk dat de Nederlandse toeristen terug naar Nederland worden gevlogen. Samira Adena werkt voor een toeroperator in Hoogada. Samira, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat je de hele nacht hebt doorgewerkt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Vond een kort nachtje. Zware, zware dagen. Wat heb je gedaan vandaag en vannacht? Wij hebben een plan opgesteld. We hebben het naar te horen gekregen dat alle Nederlandse gassen terug moeten naar Nederland. Dus wij hebben een soort van plan opgesteld hoe we dat gaan doen. We hebben natuurlijk heel weinig contact met Nederland. Daar hebben jullie gisteren ook veel van gemerkt. Want ik, jullie konden maar heel lang niet te pakken krijgen, heb ik begrepen. Uh -huh. Uh -huh. Dus de communicatie was lastig. Ehm...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 Die zijn in het geweld terechtgekomen um, vrijdagavond. Uh, hebben wij, vanaf vrijdag hebben we hier ook demonstraties gehad. Dat is uh, door de politie hard, ha hard aangepakt. En uh, ja, dat was ook midden in het toeristische centrum uh, van, van Hurgada Sakala. En ook in de lokale wijk Dahar werd er flink gedemonstreerd en later ook uh, gevochten. En mijn gasten zijn daar per ongeluk in terechtgekomen, nee. enkele van mijn gasten. Dus dat, dat was natuurlijk niet leuk. Je gaat niet op vakantie om... Uh,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 de meeste mensen zitten, de gasten van mij, heel veel gasten van mij, zitten gelukkig niet uh, die zitten wat afgelegen. de grote resorts zitten wat afgelegen. Die krijgen eigenlijk niet zoveel mee. Maar hier zie je bijvoorbeeld ja, veel tanks op straat rijden ook heen en weer. Um, je, je hebt heel veel rellen s'avonds en s'nachts. Uh, we zijn uh, zaterdag op zondag nog ben ik zelf in een kort uh, vuurgevecht terechtgekomen, gekomen uh, per ongeluk. Waarom? Dus het is oh. ja in de wijken, in de lokale wijk te hard. Dus het, er is echt wel wat gaande. Maar uh, er werd geschoten door. Door wie door... werd er geschoten? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat oh. durf ik niet te zeggen. De politie is hier ook vaak in burger als ze al aanwezig zijn. Maar vanaf zaterdag kregen hun de opdracht om zich uh, uh, verdekt op te stellen en zich niet te bemoeien. We hebben ze ook barwijnen gezien. Uh, maar vanaf vandaag heb ik begrepen dat zij ook weer gaan ingrijpen voor het, is, door het maar, hele land. Maar het is dus echt gevaarlijk. En u zegt tegen de Nederlandse toeristen dan, maar terroristen in het, terroristen in het algemeen, ga weg als dat kan. Nou ja, het is, weet je, als, als, als, als reisorganisatie, als, als, als woordvoerder van de reisorganisatie hier, kan ik niet meer garanderen dat het veilig is. En gelukkig staat bij Zunwerp de veiligheid altijd al hoog in het vaandel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 Nee, daar wachten we nog heel even af. We gaan eerst, de gasten gaan natuurlijk uh, eerst en dan gaan we even kijken. Uh, inmiddels heb ik hier natuurlijk ook een eigen leven opgebouwd en ja, uh, getrouwd. Ja. En dus uh, ja, we moeten even kijken. Uh, we even wensen kijken. u veel succes en misschien spreken we later deze week nog wel eventjes. Samira Adena, dank. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. En daarin natuurlijk ook veel aandacht voor Egypte. Mubarak wil nog niet wijken, kop trouw. Volgens de krant ligt de macht nog niet bij het volk. Nee, en dat zie je ook aan een prachtige foto trouwens, op trouw. Ik pak hem er eventjes bij. En daar zie je dat een uh, legerofficier de kant van de demonstranten heeft gekozen. Maar ja, dat zie je niet op de foto, maar hij wordt op de schouders gehezen. En uh, kijk nog een beetje uh, voorzichtig blij, zo kan je het wel zeggen. Volkskrant schrijft dat Egypte een finale krachtmeting te wachten staat. Analyse van de krant is dat zowel de demonstranten als president Mubarak volhouden. En dan ook bij de Telegraaf. De kop het leger kiest voor het volk. De krant trekt die conclusie na de aankondiging dat er niet wordt ingegrepen bij de protesten. En je Next vraagt zich af wat de protesten in de Arabische wereld nou zijn. Een democratische revolutie of rellen tegen het systeem. De krant verwacht niet dat er veel verandert. Al durft het de handen niet te branden aan Egypte. Het Algemeen Dagblad aandacht voor de Nederlandse toeristen die verplicht uit Egypte moeten terugkomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf gisteren een negatief reisadvies. We hebben u daar net over verteld. Zo'n 3200 reizigers worden vandaag of morgen teruggevlogen. Ook veel aandacht in de kranten voor Zahra Bagrami. Iraans-Nederlandse vrouw die werd opgehangen, werd zaterdag bekend. Woede en ongeloof na ophanging, kopt de Telegraaf op de voorpagina. De krant is uh, boos over de executie van de Iraans-Nederlandse. Iran is een land dat zich niets aantrekt van de vrije wereld, schrijft de Telegraaf. Door de productie van een atoomarsenaal... is het een regelrechte bedreiging voor het Westen. Ook het AD wint zich erover op. De schending van de mensenrechten in Iran verdient volgens de krant een hardere aanpak. En als dat niet lukt, vanuit alleen Nederland... dan moet dat maar in Europees verband. Iran heeft volgens de AD een barbaars bewind en dat moet worden aangepakt. Volkskrant heeft een portret van Baghami gemaakt. Daaruit komt een beeld naar voren van een leven vol ongeluk. Ze vluchtte naar Nederland en zag op de tv de executie van haar broer en begroef in 2000 een van haar dochters in Iran. Het land waar ze uiteindelijk zelf op 45-jarige leeftijd ook werd geëxecuteerd. En trouw is een dochter van Baghami aan het woord. Ook zij werd niet ingelicht over de executie van haar moeder. Sterker nog, toen de krant haar belde met het nieuws, wist ze van niets. Zij forste kritiek op Nederland. De overheid had volgens haar wel meer druk uit mogen oefenen. Dat en Wij hebben, ook, hebben ook nog voor. wel wat kritische vragen aan minister Roosentaal daarover. Uh, want de vraag is of hij voldoende gedaan heeft voor uh, Barami. Hoort u later meer over. Iedereen kan voortaan bieden op huizen van schuldenaars, weet de Telegraaf. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt met een wetsvoorstel... om de veilingen toegankelijker te maken. Als er de minister ligt, kan voortaan via internet worden geboden. In trouw een interview met minister van Onderwijs van Bijsterveld over zorgleerlingen. Volgens de minister heeft het beleid voor scholieren met een handicap of stoornis gefaald. Het systeem is te groot geworden, vindt Van Bijsterveld. Er zijn namelijk veel te veel leerlingen met een label. En daarom moet in 2012 een nieuw systeem worden ingevoerd. Het budget wordt dan per regio verdeeld. Op die manier moeten zoveel mogelijk kinderen op de goede plek terechtkomen. Kan zo'n 300 miljoen worden bezuinigd. Grootste klappen vallen volgens de minister in het speciaal onderwijs. Nog even naar de Volkskrant. Die heeft het over het P van de a congres van dit weekend. Vooral de samenwerking van links wordt nauw bekeken. Nadat GroenLinks voor de politiemissie in Koenloes heeft gestemd... is het de vraag of het nog goed komt tussen de partijen. Het lijkt een linkse samenwerking niet helemaal van de baan. Zo was GroenLinks Kamerlid Inge van Gent aanwezig op congres. Haar boodschap is dat de partijen elkaar niet de maat moeten nemen. Ook Koenders ziet nog wel mogelijkheden voor links. Hij stelt een nieuwe desendesberaad voor. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur... gaan wij schakelen met Sonder van Hoorn. Die is in Cairo. We horen hoe de nacht is geweest en uh, wat hij heeft gezien. Verder gaan we het ook hebben over Bahrami. We spreken onze correspondent in Iran. Wat is daar misgegaan? Vliegen? Daar zijn we niet zo van bij Odina. We zoeken het liever dicht bij huis. Daar ligt onze kracht. We kennen de lokale markten.